Joris met het NOS-journaal. In het Noord-Hollandse is afgelopen nacht een café-eigenaar doodgestoken. De man van 43 raakte gewond toen hij een ruzie op straat probeerde te beëindigen. Hij liep nog gewond terug naar zijn café waar hij buiten bewustzijn raakte. De man overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft een onbekend aantal mensen opgepakt. Bergers proberen vanmiddag opnieuw het vastgelopen vrachtschip bij Wijk aan Zee vlot te trekken. De eerste pogingen van afgelopen nacht mislukten omdat de sleepkabel brak. Het Filipijnse schip ligt nu weer vast aan twee sleepboten... en als het hoog water is, proberen die eerst de voorkant vlot te trekken... in de hoop dat de rest van het schip zal volgen. Ondertussen wordt er ballast verwijderd om het vastgelopen schip lichter te maken. Het vrachtschip ligt sinds gisternacht vast bij Wijk aan Zee. De verdreven president Ravolo Manana van Madagaskar... is op dit moment onderweg terug naar zijn land. De kans is groot dat hij wordt opgepakt zodra hij voet zet op het Afrikaanse eiland... Ravalo Manana werd drie jaar geleden afgezet door het leger. Oppositieleider Rayulina nam daarna de macht over. Sindsdien zit de verdreven president met zijn vrouw in ballingschap in Zuid-Afrika. Ravalo Manana zegt dat het onrechtmatig zou zijn om hem te arresteren. De Taliban zeggen dat zij achter de aanslag van gisteren zaten op vier Franse militairen in Afghanistan. De vier werden gisteren gedood door een Afghaanse militair. Volgens de Taliban hadden zij die militair geronseld. Frankrijk besloot na het incident al zijn militaire activiteiten in Afghanistan stil te leggen. Onder de vier gedode militairen was één Bulgaar uit het Franse Vreemdelingenlegioen. Het is voor het eerst dat een Bulgaarse militair omkomt in de oorlog in Afghanistan. Het weer, bewolkt en regenachtig. Vanmiddag vanuit het westen wat zon, afgewisseld met stapelwolken en een kans op een bui. Het wordt 9 graden, de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld een bui. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Als het zoals het nu is, zie je ze namelijk niet. Dus je praat over 50 dagen per jaar dat je ze ziet ofzo, toch?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 Zie je de, de zon niet meer ondergaan in de zee, maar zie je tussen, tussen de windmolens ondergaan in de zee? Ja, dat, uh, dat is niet zo fraai. Maar als ik de, de interviews in de krant lees en ik heb me daar een klein beetje in, in, in, in, in gekeken, zegt één uh, eco van nou, het is al besloten, ze gaan er gewoon komen. Want wij hebben toestemming. Hoe, hoe zit dat nou precies?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 Uh, een van die parken was Q10. Nou, op dat moment was bij ons uh, niet bekend. Uh, ge ging geen lichtje branden van Q10. Oh, dat is Zandvoort en Noordwijk. Nee. Nee. Dat kan je niet aan de naam. Het is niet een kaartaanduiding op een atlas. Het is, het is, een, het is, het is precies. Het is een, en het is een werknaam van Eneco op dat moment. Toen is de vergunning verleend, ook aan een ander park. Onder andere wie, wie heeft die vergunning verleend? Rijkswaterstaat. Okay. Dat is de vergunningverlener. Ja? Eneco heeft hem gekregen.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 Wat, wat zou dan het alternatief zijn? Uh, richting naar boven of naar beneden toe? Het alternatief zou kunnen zijn uh, meer richting boven. Het alternatief zou ook kunnen zijn richting achter. Verder weg? Verder weg. Uh, dat is in België bijvoorbeeld is dat ook gebeurd. Daar heeft, in de buurt van Knokken, uh, als ik het goed kan herinneren, is dat ook naar achter verplaatst. Mm -hmm. Met name ook vanuit de, de zichtbeleving vanaf de, vanaf de kust. Mag Nederland dat? Het zijn internationaal... Verder de zee inbouwen. Ja, het het ja. argument daar, wat daar tegenin wordt gebracht, het is lastig want er liggen vaarwegen. Dat, dat begrijp ja. ik. Ja, de, de, de, ja, ja, ja, de Noordzee ja. is vrij, ja, ja. vrij vol. Is verdeeld, ja. Alleen op dit moment is er ook een herziening van het vaarwegstelsel. Dus nee, op het sorry, moment dat ja. vaarwegen zouden kunnen verschuiven, zou zo'n ja. park ook kunnen, ook kunnen verschuiven. Schuiven. En ja. daar moeten alle partijen wel aan mee willen werken. Ja. Dat is wel een, een voorwaarde. Maar waar een wil is, zeg ik altijd, is een weg. Dat ja. denk ik ook. Ja. Maar, maar nou, nou, dat is één onderdeel. Ja? Ja, ja. Het andere onderdeel is, um, dat is uh, fase 2 eventueel, dan komt er een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 En daarvan hebben wij, uh, in ieder geval Zandvoort en Noordwijk, gezegd: daar maken we bezwaar tegen. Hmm. Ja. Hoe sterk sta je als, uh, als gemeente? Want zij hebben natuurlijk een, een energiebelang, en iedereen roept de groene stroom: uh, geen olie maar wind. En wij roepen: wij willen toeristen. Hoe, hoe weegt dat? Dat is nu afwachten. Ik. Uh...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 De gemeente Zandvoort heeft een wijziging gediend en nu is het wachten tot een besluit. Ligt iets genuanceerder. <laughs> daarom je, daarom ja. zit je ook hier. Ja, ja, en, nee, daarom, om dat mij en, duidelijk te maken. En wie nee, gaat dat besluit nemen? Rijkswaterstaat, die vergeen, uh, verleent de vergunning. Okay. Dus de wijzigingsvergunning. Eneco zal elk een deze dagen... of heeft het al net gedaan... een wijzigingsvergunning indienen... Uh, in voor dat nieuwe type uh, molen. molen... voor 137 meter...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 ...de strandpachters kunnen zeggen van... Uh, ...wij uh, exploiteren hier uh, aan het strand... Ja, het, is ons, ...het is ons onderneming, het is dus ons brood... Belang, ...het is ja. een economisch belang... ...dat in ieder geval voor ons... ...dat die windmolens verder geplaatst zouden kunnen worden. Het zou een vastgoedargument uh, kunnen zijn... ...voor uh, ontwikkelaars hier... ...op het moment dat uh, Huisterduin bijvoorbeeld... ...weet ik, die ja. zijn met plannen bezig... ...die uh, als Unix Select Point... ...dus als echt verkoopwaarde geven ze aan... ...wij hebben een vrij uitzicht op zee... ...op het moment dat het verstoord wordt... Economisch belang. Economisch ja. belang. Zijn er, er al uh, strandpachters of uh, bezitters van hotels die daarover nadenken? Ja. Oké. Okay. Uh, de nieuwe middenboulevard. Ja. Zet hem dan ja. Daar zou Zouden wij een wellnesshotel daar willen neerzetten? Die, bijvoorbeeld, noem maar wat. In, uh, in 2008 is dat plan toch een keer uh,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 En dan moet zeg maar de zee en het land weer schoon worden opgeleverd. Die, wat, nou, dus, dus, deze hoor ik voor het eerst maar... Is, is, dat, is dat wetgeving? Is dat een... dat, zo is het vergund. <laughs> Men heeft het vergund voor twintig jaar. En ik heb ook ex expliciet toen gevraagd bij Rijkswaterstaat en de NECO. Betekent dat dat de zee schoon moet worden opgeleverd? Ja, de zee moet weer schoon worden opgeleverd en de mones moeten weg. Dus de grond, daar moeten alle spullen uit, de kabels moeten eruit. Wow. Maar vervolgens dient men dan een aanvraag in om 100 meter naar links en naar rechts te plaatsen. Dat Waarschijnlijk, dat maar dan ga ik je weer het hele verhaal opnieuw. Ja. Dus op een ja, gegeven ja, moment, no, no, no, no. als je gaat kijken dan naar kosten, want dan moet je ook economisch gaan kijken. kosten analyse hoe economisch... Is, is het dan nog wel? Precies. ja. ja. Ik ben even stil, Wat moet ik zeggen. Nou, het verbaast <laughs> mij dat je dat, dat, je dat vergunt voor twintig jaar. Ik kan me voorstellen dat je dat vergun je voor een uh, lifetime met een onderhoudsplicht. Nee, het is echt voor jaar. Dus het, het verbaast me echt. Ja. Goed, is er nog iets aan toe te voegen? Wij, wij moeten afwachten, daar komt het eigenlijk op neer. Er is bezwaar ingediend, het alternatief is verder in Zee of op een andere plek.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 get the.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 Zover uh, Dreadlock Holiday. Gezien de tijd gaan we nu verder met uh, Marja Limburg praten over de MEE-vakantiebed. Wat is MEE? MEE is een organisatie die uh, mensen ondersteunt met hun vragen die betrekking hebben op hun beperking. Dus, en dat heeft voor verschillende doelgroepen: uh, we kunnen de beperking kan zijn lichamelijke beperkingen, verstandelijke beperking, zintuigelijk, niet-aangeboren en een aan autisme-verwante stoornis.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 Uh, er zit geen groot reisbureau, er zit wel een, een reisorganisatie. En dat is. Sorry, reisorganisatie Roompot komt wel, volgens mij. Ik heb een ja. lijstje uh, ja. ja, die. Uh, want wat als gezien. je namelijk 70 organisaties hebt, dan uh, moet er toch ergens een link hebben, of niet? Nee, want Roompot eh, heeft uh, heel veel bungeloos. Ja. En ik weet dat Roompot, net als uh, Centerparks, de grote maar op, aangepaste uh, bungalows hebben. Ja. Dus die zou ik dan ook verwachten.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 En daarin worden ook hele leuke... Uh, ja, er zijn mooie organisaties die noem ook eens, komen. Noem eens een paar leuke die, die, die jij leuk vindt. Nou ja, de hulpdienst Code Zuurstichting die doet dus uh, een soort campers... Uh, uh, ja, aangepaste campers verhuren. En dan kun je, met je toch zelf weg je plekje kiezen... En we hebben dan uh, picture reizen, en die zijn speciaal voor uh, ja, Europa, voor de chronisch zieke mensen. Je hebt ook Stichting Handicam.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 Ja, wat heb je? De mantelzorg. Je hebt ook ondersteunende uh, stands. Dus de er, uh, maar ook... Uh, dus dus buiten, uh, buiten het vakantiegevoel kan je ook gewoon andere informatie krijgen? Ja, ja. en je ook recreatie raar, en het... dagjes uit. Ja, ja. Alles toegankelijk. Alles wat met toegankelijkheid uh, te maken heeft. Nou staat in je stukje dat je hier promotie wil komen maken met ja. mensen en een ja. leuke en een gezellige ja. dag hebben. Ja. Ja. Vertel. Ja.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 Als je met je tomtom -tom gaat, heb ik gehoord, blijkt dat je twintig moet invullen. Want anders dan krijg je verkeerde Ga je voor de verkeerde deur gewoon. Nou ja, er is niet zoveel. Het is een doodlopende weg. Dus hmm. missen kan het niet. Dus uh, het wordt ook aangegeven. Er rijden twee shuttlebusjes vanaf het centraal station. De Hemkade station. klinkt uh, bij de, oostelijk. oostelijk. Bij de Pont. Ja. Ja. ja. ja, bij de Pont over. Hembrug, Hemkade. Ja. Maar wat ja. je nu even heel snel roept, is natuurlijk heel erg makkelijk voor de mensen die met openbaar vervoer komen. Ja.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 Wij hopen daarbij gewoon ook de mensen het juiste weg, we zijn dus ook gidsen en ze op de juiste weg te sturen. Op de juiste vakantieweg? Op de juiste vakantieweg, want ook op de beurs zijn ook zes consulenten continu met een spreekuur aanwezig en kunnen ook daarbij ondersteunen. Dat was een vraag, als ik daar binnenkom en zeg nou. Mijn situatie zo en zo. Is er iemand die mij een beetje wegwijzen ja. kan maken? Ja, op de de, de hele dag uh, is er doorloop om het doorlopend spreekuur en uh, zes consulenten die uh, gaan op alle vragen. In ieder geval in eerste instantie op vakantie. En mocht er meer nodig zijn, dan zullen de mensen teruggebeld gaan worden en voor een andere afspraak. Dus eigenlijk dus... Voor, voor alles uh, wat je wil weten uh, als je lichtelijk gehandicapt bent of verstandigheden kan je het bij jullie gewoon ook op die vakantiebeurs terecht.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 Uh, willen we al die informatie nog een keer uh, ja. nalezen niet alleen gehoord ja. hebbende dan uh, zie ik hier staan www.mee dus gewoon mee -E, e vakantiebeurs.nl Eén ja. woord mee vakantiebeurs ja, alles achter elkaar en daar staat ja. waar je moet zijn waar je uh, moet zijn routebeschrijving alles staat erop programma en anders hemkade 18, 18. Ja. We zijn dan morgenmiddag of morgenochtend ochtend, om, tien uur. om tien uur. En het is de hele dag tot vijf uur. Oh, okay. Of kom lekker met het openbaar vervoer. Of kom met het, het openbaar de trein uit in de bus. in een leuk versierd busje. Helemaal en klaar. je krijgt er al zin in. Helemaal goed. Ja? Dankjewel. Okay. Dankjewel voor je komst. Ja hoor, dankjewel. Wij gaan zo naar het laatste onderwerp. Classic uh, Concerts. Ja. Maar eerst daar nog even een beetje muziek. Crescent met de I would stay. <much> this is true for them, what will I Like Crash it, I would say het ja. volgende en laatste onderwerp van deze ochtend. gearriveerd zijn Johan en Wilma Beerenpoot. Johan klaarblijkelijk voor de koffie en Wilma voor het praatje. Ja. ja. Nou, goedemorgen. Een ja, mooie verdeling. Ja echt, Goedemorgen ja. Wilma ja, echt wel. Ja. <laughs> mooie verdeling. <laughs> <laughs> um, classic concert ja, uh, morgenochtend. Ho Hoeveelste concert is dat dit jaar? De eerste of de tweede? Van dit jaar is het eerste concert. Eerst, ja, het openingsconcert. Dat en het dat gaat bijzonder worden. En, nou, bijzonder, je legt de nadruk het, uh, op het openingsconcert? Ja, nou oké, okay, maar omdat ja? het al 22 januari is ja? en de ja, maand is al een ja. tijdje aan de gang. Uh, openingsconcert, ja, 22 januari. N de, het, begin, uh, het begin Om de gast, hè? Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. steeds Philharmonisch Orkest. Ja, lekker groot orkest. Hoe groot? Hoe groot? <laughs> ja. dat vraag je wat. In ieder geval veel mensen, want ik We zie daar een heleboel diesel, uh, dingen staan. Het is dus een harmonisch orkest, dus daar zaten aardig wat mensen in. Oh, um, 50 <laughs> mensen denk ik zoiets zo. Oh, dat het is, is, vrij, is, ja, vrij het is vrij groot. groot. Hmm? Daar ja. zitten zelfs voor ja. te zien, weet ik niet. Ja. ja, ja, die dame die ken ik ook wel. Ja, ja, ja, ja. Ja. <laughs> ik weet niet hoe ze heet, maar ik weet wel dat ze daar ja, zit. Okay. Maar het is een leuk programma. Ja. Um, als je het zo ziet, denk je van, hmm, hmm, hmm, maar uh, ja, de Overture, de Catfly. Um, Leroy Anderson, ja, die is bij iedereen wel bekend, de Typewriter. Hele oh, leuke ja. muziek. Ja. Ja. Hawaii 50, 50. Hawaii 50, heel, heel, heel bekend. Ja, ja van ja. televisie. Die modern stukje zat ook, hè? Ja. Ja. Ja. ja, van 1968, 1980 op de televisie. Oh, ja. ik, ik, ik, ik hoor het in mijn hoofd, ik zal het niet uitvingen. Uh, nou ja, de Habanera van uh, Georges Bizet, van Carmen. Ja. Uh, instrumentaal, niet gezongen dit keer. Maar is hmm. dus dan niet te min heel erg mooi. Um, de medley van uh, Jerry Bach, Fiddler, Fiddler on the Roof, on the roof. Yeah. Yeah. van Anatevka Tevka, ook heel bekend. En dan Bucklers Holiday, ook van Leroy Anderson. Dus ja, yeah, het is uh, Astro Piazzolla. Nou, nah, mooie tango, mooie muziek.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 Dan, dan zie je ook dat het uh, allemaal verschillende muziek is. Uh, voor iedereen wat wils. Ja, we zijn even stil. Kijk ja, we zijn even, er helemaal uh, stil van. Ja. ja. Kijk even naar het heel op, snel. Uh, uh, even kijken. Het Van Dinksteek kwartet zie je hier. Oh. Er zit heel wat. Uh, het Alvens Kamerkoor Kantaan.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 Een buitenconcept. Ja. Nou, Zoals op het Venomaplein uh, ooit was. Destijds de ja, met die storm. Ja, geweldig. Ja, ja, ja. Zal niemand... ja ik blijf hem oh. vragen. Het, het <laughs> nou, nou, gewoon een zijn keer We zijn er wel nou mee bezig. Ja? Oh, nou ja, uh, misschien hoort uh, het bestuur dit ook. Er resterende mensen van het bestuur, Peter en Toos. Dus uh, wie weet. We zijn, we, de, de, er, er, wordt, er komt wel wat. Ja, er wordt wel over nagedacht. Ja, tuurlijk. Ja, we zijn er mee bezig. En uh, ja, het blijft nog eventjes geheim. Nee, nee, logisch. Nee hoor, er zijn nou, ze nou, mee bezig. Maar het blijft een van mijn uh, wensen om daar weer uh, de, dan liefst wel droog te staan. ja.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 en ondanks dat er ook een, een, een entree wordt gegeven, uh, dan wat iets is meer, bezocht, is het toch goed bezocht. En ook met deze uh, concerten in de protestantse kerk, uh, sinds vorig verleden jaren moeten uh, morgen ja. iets entree betalen, ja. omdat de subsidie uh, ja. minder wordt. Maar uh, desalniettemin, we krijgen veel bezoekers en dat is toch wel heel erg ja, leuk. Ja, jullie hebben nu de ervaring een jaar. jaar ja. niet te merken in bezoekers. Nee hoor, nee, nee, nee, nee, nee. Zonder morren betaalt men die vijf ja, euro. Ja, maar wat is nou vijf euro? Als je ziet nou ja, voor, voor een goed concert grama. niks. Hè? Nee, Nee, dat nee. is toch niet veel? Nee, vind ik ook. Dus mensen, belangstellende, kom al morgen naar de kerk, half drie open, drie uur vind uh, Dan kun je ook uh, de vrienden van Classic Concert. Worden. Ja. Daar, ja, uh, daar kan je dus ook een clipkaart een, een of een jaarkaart of ja. toegangskaart nou, kan je kopen. Morgen zijn er nog, uh, en daarna natuurlijk ook, maar ja. morgen kun je nog een abonnement kopen voor een heel jaar. Twaalf concerten is 50 euro. Uh, normaal betaal je 5 euro, ben ja. je 60 euro kwijt. Dus je hebt een tientje voordeel. Ja. Nou, is dat mooi genomen? Nou, ik kan me voorstellen dat als je het programma ziet en, en je, kan, je lijst dat morgen eens door, Dus je denkt, Nou, ik wil ze eigenlijk allemaal wel zien, dat je dan gewoon 10 in zak Ja, daarom. En, uh, nou ja, mensen die een uh, computer hebben, want dat heeft niet iedereen, die kunnen ook kijken op de site www.classicconcerts.nl. Ja. En daar staat ook al informatie in over het jaarprogramma. En, uh, ja, morgen ligt het ook weer in de kerk. Dat is zo. Uh, jullie hebben vaak iets met, met koren erin. Ik kijk even heel snel over het programma heen. Kijk je ondersteboven? Ja, kijk ik probeer ondersteboven te lezen. Ja, hij wordt omgedraaid. Oh ja. Okay. Ja, het, het, het, het Kamerkoor. Uh, okay. geen Zandvoortse koren uh, daarin deze keer. Nee. Hè? Nee, woordelijk. Van, uh, nee, van, van achter wordt er nee geroepen <laughs> nee. over de koffie heen. Maar, uh, maar die, uh, het Mannenkoor heeft toch opgetreden dit jaar? eh ja. uh, met, met kerst. In, met nieuwjaarsconcert volgens mij. Ja, maar dat was in de niet, in Hier Kerk. in de gatenkerk. Ja, ja dat uh, was geen classic concert. Nee, dat was geen classic concert hoor. Nee, maar daarom daarom uh, vind ik het ook helemaal niet gek dat Classic Concert de 21 ste pas begint. Want we hebben natuurlijk het Nieuwjaarsconcert al gehad en nog steeds maar.. Uh,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 Nou, dat uh, heemst dit Philharmonische Orkesten. Alles, wel. zegt ja, Johan. Alles, Ja, nee, ja oké, okay, daarom gaan we ook altijd... Het uh... nou, kan, kan toch zijn dat jij, want als ik het aan Johan vraag... krijg ik een heel ander antwoord als ik het aan jou vraag, denk ik. Ja, nou, ja, Johan is meer uh, geïnteresseerd in klassieke muziek dan ik. Dat moet ik heel eerlijk toegeven. Maar ik vind het altijd mooi, zonder meer. Uh, ja, ik vind, ik vind het ook heel knap wat de mensen doen. Mm -hmm. ik, ben de, ik speel alleen maar cd en meer niet. Dus... En golf. Golf ook, ja. <laughs> Dus ik vind het altijd mooi, A alle klassieke ja, ja. muziek. En soms heb ik ook wel eens, als je muziek hoort op de radio, denk ik, oh man, het niet even uit. Terwijl als je in een concertzaal zit en je hoort dezelfde muziek gespeeld door de, door de muzici, denk ik, ja geweldig, Andere klant. geweldig, ja, ja. absoluut. Ja, oké, dat en dat vind ik van deze Jouw persoonlijke ja. smaak is niet alleen klassiek, merkte ik net, want ook Cressip vond je ja, ik vond het mooie wel. muziek. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja dan om het wel even duidelijk nou, ik te ja, maken. Dat wil ik ja. er ook wel even uitleggen. Achter elk muziekje zat een gedachte behalve achter Cressip, en nu probeerde je nee. wil mijn schoenen zwagen. Ja, ik, ik kom zo gauw geen praatje erbij. Nee, nee dat is waar. Uh, Wilma heeft ook een stukje muziek meegenomen. Ja. Ja, ja, dat, ja, dat willen we wel naar luisteren. Zo dat meteen. is heel maar mooi, ja. ik, ik denk als afsluiting. Ja, dat kan, ik, uh, maar besprek, laten we even uh, horen hoe, het, uh, uh, hoe uh, en wat. Ja, ja dat, kun, je, kun je daar iets inleiden? Even, dat, het is uh, de Habanera, die morgen ook wordt gespeeld, van Carmen. Um, hier wordt het gezongen op deze cd, mm. en morgen wordt het niet gezongen, instrumentaal, maar even zo mooi.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 stukje cultuur ben. Nou, het is nog niet helemaal afgelopen, want nee. uh, Wilma die heeft nog wat dienstmededelingen over ja. vrienden. ...kennissen en abonnementen voor Classic Concert. Ja, natuurlijk. Uh, we, we hebben de steeds, het, het groeit nog steeds, het aantal vrienden en donateurs... ...maar uiteraard uh, als men nog uh, vriend of donateur wil worden... ...dan kan dat, heel graag zelfs. Uh, u ondersteunt daarmee uh, Classic Concert. Vriend, dat uh, kost uh, 100 euro per jaar. En donateur, dat is het uh, minimumbedrag met jezelf... Uh, ...invullen dan vanaf 20 euro per jaar. Krijg je bij jaar. vriend dan ook zo'n kaart erbij? Nee. Oh.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 En dan word je dan op de hoogte gehouden door ja, nieuwsbrieven? En zo? Je krijgt een nieuwsbrief elke maand voordat het concert begint en dan is het aan jezelf of je wel of niet wil komen. Uiteraard kun je oh. dan ook weer abonnement nemen waardoor je die korting hebt. Ja. ja. Oké, okay. ja? Wilma, maand bedankt. Ja, nog, nog even morgen. Praat, uh, salos, oh, ja. enzovoort. Half drie is de kerk open en om drie uur begint het. Je moet vijf euro betalen. En vijf moet... euro? Is een pauze. En je mag een kussentje meenemen. Ja, ja, er zijn helaas geen kussentjes genoeg. Nee, oh, je moet ze verhuren. Oh. Hier is en moeten we ze even maken. Ja. Ja. Dons kussentjes voor uur, zal je morgen ja. zien staan ja, ja, voor de kerst. Nee, nee, voor de kast. Nee, maar oké, okay. ja, er zijn kussentjes. Als je vroeg komt, dan zijn ja. er wel... Voor In de, de, de kerk zijn ja. ja. ja. er Beperkt ja. een beperkte aantal maak een grapje, maar Ik heb een paar keer... Dat ik, nou, nou zou ik toch wel even een kussentje willen hebben. Ja, nou, mensen die een kussentje mee willen nemen, uiteraard is dat mag? mogelijk. Natuurlijk ja, mag dat. Als je maar komt. kussentje. Als je maar komt. Als je wel Dat is veel belangrijker. Oké. Oké. Ja? Wilma, ja, dankjewel. Wilma, ja, heel erg bedankt. bedankt. En uh, een, uh, morgen een leuke dag. Weer. Ja, een leuk concert. Gaat het helemaal leuk. Ja, concert, zeker. Wij okay. zijn er uh, dan een beetje doorheen. Ja, waar, waar gaan we... het niet dat we nog een hele agenda hebben. Ja, we gaan met de agenda bezig. Uh, wat doen we? Zullen we één voor één uh, om de beurt uh, dat gaan opnoemen? Jij mag, jij mag kiezen vandaag. Oké, okay, uh, om de beurt. Dan beginnen we maar met het mini-theater. Het vertelkastje in de bibliotheek Duinrand. In uh, louis Bloei carré Vandaag nog. Van drie tot kwart voor vier is daar een stukje wat opgevoerd wordt in dat uh, theatertje Mama kwijt. Uh, je kunt er met je kinderen naartoe. Entree is gratis. Je moet wel even van tevoren daar langs gaan in het reserveren. Want anders zit het vol. Yes. In de bibliotheek. Om 22 januari morgen dus. Daar hebben we het net al uitgebreid over gehad. Klassieke concert in de protestantse kerk. Half drie kerk over. Prijs 5 euro. Ja. Dan, dan gaan we naar uh, volgende week woensdag, 25 januari, om uh, half 8, s'avonds. Dan uh, is er in het uh, Circus, in uh, de bioscoop, die voor die gelegenheid dan nog wel een keer open is. de filmclub uh, Simon van Kolm. En die uh, presenteert daar een. Uh, zoals. Uh, dat meestal is een, een klassieker. Prijs is 7 euro per persoon. En uh, de film heet nu Poepen Pido. Ja, het is van alles wat. Ja, het is de... een, een, een beetje een misdaadverhaal. Begrijp ik. Uh, met uh, iemand die denkt dat ze Marilyn Monroe was. Die zelfmoord pleegt. en die dan geen zelfmoord blijkt te zijn. Of een heel ingewikkeld. Ingewikkeld. Aanstaande vrijdag is het weer zingen met iedereen die het houdt van smartlappen en levensliederen om 9 uur s'avonds avonds in café Koper. Ja. Uh, de smartlappen worden weer begeleid door Gerard Bosman op zijn trekzak, dan wel accordeon. En ook wij kunnen meedoen. Want wij mogen ook meedoen, want we zijn, zijn aan de tekstboeken. Ja, en zangtalent is niet nodig. Dus dan mogen we zeker meedoen. Mee Tot en met 29 januari is er in de Koenraad Art Gallery in de Noorderstraat Eén nog een expositie gaande. Kunst, eten en meer, intrigerende titel, uh, die je kunt bezoeken. Dan moet je wel een telefonische afspraak maken, ja. uh, of je aan de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 je kan kijken op uh, www.ivnzuidkennemerland.nl hmm. En dan zie je wat daar nog meer gebeurt En hetzelfde IVN Kennemerland uh, organiseert een excursie op 29 januari Van 1 tot 3 bij Bosbeek en Spaanberg. De Oude Duinen, Zandpoort, Zandpoort Zuid uh, Het startpunt is vanaf 1 uur bij restaurant Bosbeek, Laan. 75, dat is het chalet daar uh, ja. op de Wusterlaan En vanaf daar ga je wandelen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 Oh, oh ja, we krijgen zo meteen uh, nog oud zandvoort. Oudstand vanuit de studio uh, op het gasthuis Huisplein, Met Pieter Joustra. Pien, nou, Pieter is met vakantie. Oh, we gaan uh, het dan doen? Het, uh, dat gaat uh, door Jan Kol gepresenteerd oh, Jan worden. Cole. En die interviewt Big Ball over het kostverloren park en de geschiedenis daarvan. Een heel interessant. Uh, kostverloren park is natuurlijk altijd uh, in beweging geweest, van speeltuin tot dierentuin. Ja, ja, van, van alles uh, gebeurd. Goed. Uh, wilt u deze uh, uitzending nog een keer horen? Dan is die donderdagsmorgens van 8 tot 10 of ga naar onze site cfmzandvoort.nl vul data met tijd in uitzending gemist en u later invullen en u kunt het nog een keer beluisteren techniek was in handen van Roy Halderman. redactie deze dag Ellen Jansen en Albert Jan Vos